Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Ruim 35.000 mensen hebben vorig jaar in Nederland... ...een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is 44% meer dan het jaar daarvoor en het hoogste aantal sinds 2015. Syriërs vormden opnieuw de grootste groep asielzoekers... ...meldt het CBS op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het gaat om ruim een derde van het totaal. Daarna volgen Afghanen en Turken. Naast asielzoekers stonden er eind december vorig jaar ook zo'n 87.000 ontheemden uit Oekraïne geregistreerd in Nederland. In de Oost-Oekraïnse stad Garkov is een raket ingeslagen in een appartementencomplex. Daarbij zijn zeker één dode en drie gewonden gevallen, zeggen lokale autoriteiten. De dodelijke slachtoffer zou een oudere vrouw zijn. Reddingswerkers zoeken in het complex naar mogelijke andere slachtoffers. Er is ook veel schade. Op een foto is te zien dat het gebouw in brand staat. In meerdere Oekraïnse steden waren het afgelopen weekend raketaanvallen. In Gerson kwamen daardoor gisteren drie mensen om het leven. Amerika vermoedt dat Israël achter de aanval zit op een militaire fabriek... in de Iraanse stad Isfahan, ten zuiden van de hoofdstad Teheran. Dat meldt persbureau Reuters. Op sociale media is te zien dat een gebouw door iets wordt geraakt... en daarna volgt een explosie. Volgens Iran gaat het om een aanval met drones. Het land zegt er drie te hebben uitgeschakeld. Een woordvoerder van het Israëlische leger... wil tegen Reuters niks zeggen over het incident. Wielrenner Fabio Jacobsen is in de slotrit van de Argentijnse ronde van San Juan... ontsnapt aan een valpartij. Terwijl hij in volle vaart sprintte om de rit zegen... drukte een toeschouwer een telefoon tegen het hoofd van de sporter. Daardoor werd zijn racebril van zijn gezicht geslagen. Maar de wielrenner bleef overeind en hij kwam als tweede over de finish... achter Sam Welsford. Jacobsen crashde twee jaar geleden bij een sprint in Polen. Hij liep toen zwaar letsel op en was lang uitgeschakeld. Het weer is bewolkt. Een gebied met regen trekt van noord naar zuid over het land. bij ongeveer 4 graden. In de ochtend in Limburg nog hier en daar regen. maar op andere plekken schijnt de zon bij een graad of 9. Dit was het NRESH-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Zie ZFM Ik kom weer terug Ik kom weer thuis Mis het Nederland van Johan Kruip. Op elke plek waar ik de weg niet ken Mis ik moeten staan in een te volle tram Zoek al te lang naar geluk Maar voel toch anders zonder grijze lucht Het is niet perfect, misschien verre van Ooit kom ik weer thuis in Nederland Zet het morgen in de krant Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam Waar te veel naar elkaar gekeken wordt Ze schuilen tot de buien stop Hier drinken ze geen koffie in een koffieshop Waar iedereen een mening heeft Te veel in het verleden leeft Alleen maar als het uitkomt Is er plek voor iedereen Klemens is een jongensheld Frankie speelt zijn beste spel Het wil je met in elke wijk een voetbalfan En ik weet niet wat de tijd geeft Want de toekomst is van mij nu zonder twijfel Ben ik weg dan heb ik heimwee ik, ik kom weer terug, ik kom weer thuis Ik mis de regen op mijn achteruit Ik mis naar Jeep en naar de veebal gaan en mis avonds uren in de file staan. Nu is de wereld van mij. Maar voel toch anders zonder Albert Heijn. Het is niet perfect, misschien dus niet verre van. Maar ooit kom ik er thuis in Nederland. Die balen om je lekker pand, eet je bruine boterham. Vrouwen, maar ook mannen lopen hand in hand. Van neemt de titel mee en Ronnie is een fenomeen. Frenna zingt je broer, maar ook je moeder mee. Bereid op gestolen fietsen, haatte de belastingdienst dat is unaniem. Het maakt niet uit wat je verdient. Speculaat en saldo zo. Toko zit hier om nog goed. Voor het donker thuis, zo ben ik opgevoed? Uh, en ik weet niet wat het is. Ik kom weer thuis Ik mis de buren in mijn achtertuin Ik mis naar school gaan met een ispectas. En ik mis hoe Nederland van Peter was Ben al zo ver weg geweest Maar zonder Grachten voelt het zomaar leeg Het is niet perfect, misschien verre van Maar ik kom ooit weer thuis in Nederland alsof niemand naar je kijkt. Als je denkt dat iedereen je soms ontwerpt, leun op mij. Als de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 the land Play number counter. That number's hot Say Play the number counter. That number. hot stuff. the number counter. That number. hot stuff. the number counter. That number's hot stuff. number counter. Say the number counter. Say the number counter. That number's hot stuff.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 a feeling And you adored it, seraphised to my forest And you let it burn, sang off-key in my chorus Zag ik wel in wat echte liefde was Je hield me vast Ik voelde mij nog nooit zo vrij zolang lang ik bij jou ben Mijn liefde Met jou kan ik toch nooit verliezen Ik val nog steeds stil als je voor me staat Het zal nooit overgaan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 Y'am rica de sei